Zou ik van mijn kind niet zoveel houden? Had ik minste lijnen van die band, dan ging het wellicht een beetje beter. Maar zelfs geen mes doorsnijdt de vete die nu verstrikt mijn hart verbrandt. Anderen die het recht zozeer niet dachten. Waren de licht niet zo geschokt als ik. Ik was brave borst, ik wist niet beter. Maar het paste voor geen meter. Rechts was vuil en link de stik. Hij ben naar mijn vader en mijn moeder. Hij ben naar mijn vader, moederland. Die juist de veiligheid niet kon bieden. Waar ik juist vandaan moest vliegen, ik verloor al vluchtend ook die band. Sinds die tijd heb ik geen nacht geslapen, bij het vlat aan mijn gemoed. Jaren zijn sindsdien verstreken, ik ontving geen teken, ergens voel ik dat het in mij voelt. Mij een beetje groter houden. Ik had lang niet alles voor elkaar. Steeds toch ook weer mezelf blijven en de zucht laten beklijven, want die zucht bleek steeds een beetje waar.